Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twitter gaat vanaf maandag vele geblokkeerde accounts herstellen. Dat heeft de nieuwe eigenaar Elon Musk aangekondigd na een peiling op Twitter. Er deden 3 miljoen mensen aan mee en van hen stemde 72% voor het weer toelaten van de geschorste accounts. Voorwaarde is wel dat die gebruikers geen wetten hebben overtreden of grofheden hebben getwitterd. Eerder liet Musk het account van Donald Trump al deblokkeren. Trump heeft sindsdien nog geen nieuwe berichten geplaatst. Polen heeft het luchtafweersysteem dat het deze week van Duitsland had gekregen... meteen aangeboden aan Oekraïne. Volgens Polen is het Patriot-systeem daar harder nodig. Duitsland had de luchtafweer aangeboden nadat er in het oosten van Polen... raketten waren neergekomen waarbij twee doden vielen. Berlijn wilde met het aanbod ook de moeizame relatie met Warschau verbeteren. Dat Polen de luchtafweer nu meteen aan Oekraïne aanbiedt... zet die relatie verder onder druk. Het Russische parlement heeft opnieuw een wet aangenomen... tegen het verspreiden van informatie over homo- en biseksualiteit. De zogeheten homopropaganda-wet gold eerst alleen voor uitingen richting kinderen... en wordt nu uitgebreid naar alle leeftijden... op straffen van een geldboete van 6000 euro. Het Utrechtse bedrijf dat de One Love aanvoerdersbanden maakt... kan de vraag nauwelijks aan. Sinds de FIFA het dragen ervan op het WK-verbood... stromen de bestellingen met honderden per dag binnen. Vooral van consumenten en verenigingen. Maar er zat ook een order bij uit Brussel van het Europees Parlement. Kort daarna was te zien dat een Europarlementariër... de regenboogband droeg in een plenaire vergadering. De fabrikant zegt dat de One Love band door het verbod... een nog sterker politiek statement is geworden. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Het koelt erbij af tot een graad of acht. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af, met af en toe een bui. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Again, close so your eyes like you do. Shouldn't known it's always the same with you. Trying not to feel a connection, but oh my God, it's kinda tempting. You say can we leave now? I don't think we should. Through the back door, that won't end good. Hell of my place, Shit, you know I would. Then I'll follow you. out of nobody love. No. Okay. I no. me wrong. Op 106.9 VFM She go when you come on Respect. Ik wil liever blijven naast jou. Ik heb niets liever, mij darling. Liever spend ik met jou de morning, Maar het eind van de maand is kalm. Mijn vorm, lief zou ik jou bellen. Maar zit kwap te tellen.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 Ik, ik ben blind op zoek naar dorp, naar dorp, naar dorp Ik ben blind op zoek naar dorp, naar dorp, naar dorp Baby go jij doet alsof ik dit wou, alles wat ik doe dat doe ik voor jou Ik ben blind op zoek naar dorp, naar dorp